Het is easy december bij WKAM.nl. Als je december aankopen, shop je vanuit je luie stoel. Feestkleding, kerstdecoratie, skikleding of elektronica. Eerst Nu in de boekhandel. Gebran Bakker winterboek. Het cadeau voor de koude winteravonden. Ook de mooiste kerstdecoratie nu tot 25% korting. Eerst Dit is Radio 1. Opium, het cultuurmagazine van de avond. Hans Smit. Goedemiddag vanuit Carré in Amsterdam is dit uh, het laatste half uur... althans wat deze zaterdag betreft van uh, Opium, het uh, cultuurprogramma van de AVRO. Volgende week overigens zitten wij hier ook, maar dan hebben we een feestje te vieren... dan bestaat Opium namelijk 20 jaar. Als u daarbij wilt zijn, dat kan, dan moeten we even naar uh, de site gaan opium.avro.nl. Daar is, daar is een, een, een soort aanmeldformulier dat u uh, kunt invullen... en dan uh, bent u uh, van harte welkom hier volgende week. Straks in dit half uur, uh, Cornald Maas, die vertelt wat er vanavond in Opium Televisie zit. Verder de bus... Uh, we bel elke week met een gezelschap onderweg naar het theater. En vandaag is dat uh, Nienke Reumer met, het, uh, met de voorstelling Het Gouden Ei. Uh, natuurlijk de 80 seconden straks. Uh, uh, onbekend talent dat hier de vloer krijgt in Carré gedurende 1 minuut en 20 seconden. En straks praat ik met Arthur Dokters van Leeuwen uh, over late sprookjes. U kent hem ook natuurlijk als... Uh, ja, voormalig uh, de hoogste baas van onder andere uh, de autoriteit Financiële Markten. Uh, fijn dat u er bent, meneer Dokters, Dokters van Leeuwen. Ik hoor net het berichtje in, in het journaal over die jongen in, in Oostenrijk... die geld uh, via zijn kleurenprinter heeft gemaakt. Heeft u in, in het verleden ooit met vals geld ook met kleurenprinters te maken gehad? wel. Ja? Uh, ergens in het begin van de eind van de jaren negentig was het zelfs vrij populair. Echt waar? Ja, ik weet nog dat we... Ik die niet ik nu een geheim verklapt. maar dat we een Ach, keer... Ach, nu mag het. Nee. Maar we hebben, als ik me goed herinner... ooit een keer de voorraad noodgeld hebben moeten vervangen. Uh, omdat het te goed na te maken was met uh, kleurenprinters. Zo? Hetgeen wij ook gewoon geprobeerd hebben... de kleurenprinter van Financiën. Dus Dat uh, ja. ging prima. Dat dus, ging goed. We nog echt mee op moeten houden. Ja. Ja, ja. Dus we moeten goed het, het geld vertegenwoordigen. Dat is zodanig dat er niet meer mee gaat. Nee, kijk, de Nederlandse zijn. Daar zitten, vijfent, als ik het goed onthouden heb, iets van 2500 kenmerken aan. Maar. En daar zitten ook dingen in, zo'n klein hologrammetje... en een stukje zilverpapier en ja, een ja. opdrukken en zo. Dus dat doe je niet met een nee, internet. Dat krijg je niet voor elkaar. Ik praat straks met u over uw uh, late sprookjes. Eerst ga ik even schakelen met Berlijn. Dat vind ik leuk. Uh, het Europees Filmfestival, wat daar plaatsvindt. En daar staat namelijk Hetti Nijkens. Zij is uh, producer van de documentaire Stand van de Sterren. Die heeft afgelopen nacht een uh, grote prijs gewonnen in Amerika. De Ida Human Humanitas Award van de International Documentary Association. die, uh, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ja, hartelijk gefeliciteerd daarmee in de eerste plaats. Dankjewel, u Ook namens Leonard, die ja, de, er nou naast bestaat. Ja, de, de regisseur Leonard uh, Retel Helmrich. Leonard Retel Helmrich. Ja, ja uh, niet zo lang geleden overigens uitgezonden nog door... ik meen de NCV, he, die documenteren ook. Nee hoor, door de Humanitas. Ik vind het ook zeggen. zo leuk dat we nu de, human, de Humanities Award hebben ontvangen. Dat is dus de Humanities ja. Award. Ja. Wat dus echt voor dit, ja, dus hij is wat dat betreft bij de Human inderdaad uh, op de goede plek. Ik zal nooit met de NCV zeggen, althans niet in dit verband. Was er veel competitie overigens in Amerika. Ja, dat was echt een hele grote competitie. Er waren vijf genomineerden. Mm -hmm. Onder andere Out to Die in Oregon, die zat er ook bij. En, um, ja En dat, dat was een behoorlijke competitie en de uitreiking was op Sunset Boulevard in Hollywood. Ja. Alleen Leonacht en ik zijn op dit moment in uh, Berlijn, dus de editor <coughs> Jasper Naikens, die heeft uh, de prijs opgehaald. Ja, ik denk niet, je hebt het verkeerde vliegtuig genomen, want je bent bewust in, in Berlijn, begrijp ik. Ja, natuurlijk, want we zijn hier voor de European Film Awards en we zitten al een paar uur van de, de prijsuitreiking. En uh, ja, dat wordt natuurlijk een heel grote happening hier in, uh, in Berlijn. Ja. Want dan, dan doen ook speelfilms mee. En, uh, en natuurlijk, wij zijn met drieën genomineerd. Drie documentaires. Mm -hmm. uh, Pina Bous van Wim Wenders. Uh, Viva las Antipodas van uh, Victor Kozakonki. Ja. En Stand van de Sterren van Leonardo Diallo. Ja, die van Pina Bous, die was ook heel mooi, die van Wim Wenders, hè? Die is 3D, ja. ja. Dat is een hele mooie film. Ja, ja dat ja. maakt het natuurlijk extra, extra boeiend, wellicht. Ja. Uh, uh, ja. Wat, wat zijn de kansen? Oh nee, laat ik even eerst nog even vragen over die prijs die jullie gisteren in Amerika hebben gewonnen. Zit is is er ook een geldbedrag aan vast? Altijd leuk om te weten. Ja, dat is 2500 dollar. Mm -hmm. En uh, Leonard en ik hebben besloten om dat geld te geven aan die familie. Die, die Indonesische familie die zo lang in de stand van de sterren, dus twaalf ja. jaar lang is gevolgd. Ja. En op dit moment is de vrouw uh, die bekend is als de vrouw die de vissen aan het bakken is. Ja. Uh, die is toch wel ziek, dus uh, en ze moet geopereerd worden. Dus uh, dat geld gaat naar hen toe ja. voor de, de ziekenhuiskosten. Wat een mooi gebaar. Ja, dankjewel. wel. Ja, en, en vanavond uh, uh, dus, dus uh, uh, ja, kans op, op een uh, op een prijs op Europees uh, is, uh, het, uh, nou, het Europees Filmfestival. Dat is het. Nou, het Europese. Het is geen festival. Het is het European Film Award. Mm -hmm. Dat is van de, film, de European Film Academy. En voorheen was het de Felix. Ja. En dat wordt dus jaarlijks uitgereikt. En uh, ja, ook aan speelfilms. En alleen wij... Nederland heeft dus uh, geen speelfilms. Dit is de enige Nederlandse film die dus genomineerd is. En dat is van de sterren. Is het een gekke huis daar in Berlijn? Ja, het is een gekke huis, Want er komen iets van duizend mensen... En uh, het is dus volgen op uh, het is live te volgen ja. op Europeanfilmawards.eu ja. En dat is uh, vanmorgenavond wordt het op acht uitgezonden, dus op de televisie. Maar dit is dus live te volgen op internet uh, vanavond. Goed. En als je Na kijkt van wat er allemaal genomineerd is, uh, tot en met King's Speech. Oh, dus Col Colin Firth die, die loopt er ook rond, of niet? Ja, die uh, loopt hier uh, waarschijnlijk ook rond. Ik heb uh, al een heleboel acteurs uh, gezien vandaag. Ja. Handtekeningen gescoord ook uh, al? al een avond eigenlijk al. Ja. Wat zegt u? Handtekeningen gescoord of ben je daar niet van? Nee, nee, daar ben ik niet van. Nee, nee. het zijn allemaal collega's. Hè? Ja, dat is waar. Ja, goed. Dat staat een beetje raar, want je zit met elkaar uh, aan het praten. Ja, dan en, uh, doe je dat niet. Nee, ja. dat, is al, dat zou een beetje raar zijn. Ja. Ja. Ja. Goed, nou, toi, toi, toi. Veel succes daar uh, in uh, Berlijn. En, uh, dank, en uh, nogmaals ook gefeliciteerd aan uh, Leonard uiteraard. Dank u wel. Dag. Okay, Het is was dat. Dit is Opium. Topambtenaar Arthur Dokters van Leeuwen... die staat voor uh, jaren bestuurservaring en altijd uh, klare teksten. Uh, vanaf deze week laat hij een onvermoede kant zien... namelijk sprookjesschrijver. In de bundel Late Sprookjes beschrijft hij de wereld van elfen... zeemeerminnen, dwergen en tovenaars... Uh, ja, we wij, wij, wij, wij, wij kunnen niet anders zeggen. We waren toch verrast dat u, dat u sprookjes uh, schrijft. Ik neem ook aan dat die reactie vaker op uw pad komt. Ja, zeker. Ja. Ik krijg uh, verrast uh, gemengd met enthousiasme reacties. Ja, dat is ja. ook, ja. En verrast u dat dan weer, dat men zo reageert? Nee. Nee? Nee. nee. nee. De mensen die mij goed kennen weten dat ik uh, in, uh, al eerder heb gedebuteerd. Uh, ook bij... Uh, ben Bakker was het toen. Uh -huh. Nu is het Prometheus, maar ja. dat zijn twee uitgeverijen onder één dak. Ja. Dus uh, ze weten ook wel dat ik uh, van plan ben om nog wel wat te publiceren. Maar, oh. ik had zelf ook niet aanzien komen dat het spankjes zouden worden. Want hoe, hoe gaat dat dan? U gaat zitten Ja, eenvoudig. Ja, ik, ik was begonnen met het schrijven aan mijn proefschrift. Oh. <laughs> en opeens... Toen was het ook af, of? of zo, denk ik. Ik kwam ja. er opeens, er was eens een... Uh, een prinsesje, een land hier niet zo ver vandaan. En, nee. dan, en dan, het interessante met dat soort dingen is dat je, uh, dat is ook nog wel uit mijn studententijd, toen ik dus ook schreef, of als je een gedicht schrijft, dat ik ja. altijd nog wel heb gedaan, dan laat het je niet meer los. Dus je kan maar het beste opschrijven, want anders kom je er niet af, dan blijft het maar knagen. Ik had niet verwacht dat er daarna weer een zou komen. Nog een, en nog een. En, uh... De kraan stond open en het proefschrift ja. dat verdween nee, langs Nee, de achtergrond. nee, dat, je, je kan, Ik schrijf dit op de tijdstippen dat ik toch niet uh, in staat zou zijn geweest... om uh, echt aan mijn proefschrift te werken. Hmm. Daar heb je nog, dus meer te... Ontspannen wil ik niet zeggen, maar... Niet onder werktijd toch, hè? mag ik open. Nee, nou, ja, ik ben met pensioen, dus ik ja. uh, mag zelf weten wanneer ik werk. Nee, maar in de tijd dat u nog wel werkte... Was Toen het zijn u... ze niet geschreven. Toen zijn nee, ze niet hoor, geschreven, nee. Dat... moet er toch... Voor dit soort dingen moet je ook wel een zekere ontspannenheid hebben. Ja, Meer dan ja. je hebt als je 80 uur per week werkt. Ja, nou, nou heb je sprookjes en sprookjes. Uh, uh, uh, moeder de gans, uh, uh, de, de geboeders uh, Grim, van alles en ja. nog wat. Uh, maar dit zijn sprookjes met heel veel elfen. Veel gedaanteverwisselingen en dergelijke. Heeft, wat is uw inspiratiebron? Nou, verschillende. Dat ik, ik heb, je gaat natuurlijk niet zitten en zeggen: nu ga ik mij laten inspireren nee, dat, door. Zo werkt het niet dat snap ik. Achteraf blijkt dat je je hebt laten inspireren. Wat ik zeker een inspiratiebron vind is en nu kan ik, omdat ik vanwege de narcose die ik heb ondergaan niet op zijn naam komen. De man die uh, de, de, de, de film uh, Ponyo kent, uh, of uh, uh, Howl's ja, Moving Castle. Ja, die Japanse ja, regentuur. Of al sperrt het erbij. Ha, ja, ja, ja. Rao uh, Mitsuki. Nou ja goed. Ik heb Japanse. hem ook even niet paraat. en Ik heb geen naar om te gaan. Je zit in de uh, uh, uh, computer. -counsel. Ik open even. Ponyo. De, de, ja, Ponyo. Ja, ponio met Y. Ja, ja. Dat weet ik dan weer wel. We zoeken hem op. Geheugen, dat is toch een merkwaardig iets. Ja, ja. We, we, we, we en daar over... ben ik, uh, dat heeft mij zeker nou niet zozeer geïnspireerd, als wel van ja, verdomd, dat zo kan het ook. Zo'n soort, toen ik dat, ik vond het geweldig. Ja, en het, ik denk dat het mij wel enigszins de brug over geholpen heeft. Ja, omdat ja, u... toen die inspiratie dan een keer kwam, daar ook iets mee te doen. Ja. Uh, ik ben nog steeds veel op zoek naar die regisseur. Uh, de tijd loopt. Uh, Hayayo Miyazaki, ja. dat is hem. Precies, ja. heel goed. Ja. Goed, stop de tijd zeg ik dan. <laughs> ja. Uh, uh, kunt, kunt u een stukje, om, om een idee te krijgen... van wat voor soort uh, gedichten het zijn... Kunt, kunt u een stukje voorlezen eventueel? Ben je daartoe bereid? Of, ja, ja, uit, uit de, de sprookjes. Ja. Want gedichten inderdaad heeft u in het verleden geschreven. Ja, er, er ik... zijn er een paar van gepubliceerd. recent ook door... Uh toedoen van, uh, van de uitgever, mijn sprekers. Ja, en, en nu in het verleden heeft u ook nog uh, erotische verhalen geschreven. Ja, zeker. Ja. En er is er nu ja. een in de bundel van... Uh, van die. Uh, uh, hoe heet ze? Kom. Uh, ja, ik zoek, hopeloos. Het zo op, ik zoek het zo op, hoor. Als u... Uh... Uh, <laughs> ja. Terechtgekomen. Het is een hele grote bundel met hmm. 80 erotische verhalen. En eentje van mij. Ja. U bladert, uh, in ik vond het in... zelf helemaal niet zo erotisch. Maar nu ik het nog eens nalees, kan ik er toch wel inkomen. dat het... <laughs> Destijds toen ik schreef was het niet zo erotisch. Maar nu wel. Ja, nou, de tijden Ik schreef het toen ik een jaar of twintig was. Ja. was in de 60s. Volgens ja. mij zijn de zeden, althans de officiële zeden... wat strenger geworden dan toen. Dat, ja, je zou zeggen dat het andersom werkt, maar dat is niet zo. Nee. nee. Nee, tijden zijn wat dat betreft veranderd. Ja. Leest u een stukje voor? Ja, er waren eens... Een vaderberg, een moederberg en een kindberg. Dat zou je misschien niet zomaar geloven, maar als je precies op de goede plek ging staan, ver in het dal, kon je ze heel duidelijk zien. De vader met zijn lange gletserbaard, de moeder met haar tooi van donkergroene bossen. En het kind had een heel mooi glooiend hoofd met bovenop rechte strepen van de voren die de boeren hadden getrokken om koren te zaaien. De mensen uit het dal noemden het drietal de gelukkige bergen. En op zondag namen ze hun kinderen mee om ze te bewonderen. Ze verdrongen zich dan om precies op de goede plek te gaan staan... om ze op hun mooiste te kunnen zien. Hey, Mag ik nog doorgaan? Ja, nog een klein stukje, want ik vind het, maar... de berg, vind het een heel mooi verhaal. Ja. Uh, vader en moederberg trokken zich niet veel aan van dat gestaar. Zij baden in het gouden licht dat je vaak in de bergen ziet. En hadden daar genoeg aan. Maar de jongen, want het kind was een jongen voelde al links iets knagen aan zijn, in zijn hart. De kinderen keken namelijk precies naar hem, steeds opnieuw. En hij keek precies terug, steeds opnieuw. En dat had nog heel lang zo door kunnen gaan. Maar op een dag kwam er een oude man door het dal aangesjokt. Hij leunde op een staf en droeg een hoge puntmuts... versierd met manen, sterren en kometen. Jullie weten natuurlijk wie het was, maar de dorpelingen niet. Ja, het, u, u vertelt het ook alsof, het, alsof u het uh, vertelt aan mensen. Dus het is ja, een dus hele een echte vertelling. Ja, nou, heeft u drie dochters. Uh, hebben die ook deze verhalen nee. uh, voor nee, de kiezer gekregen? Of niet? Nee. Het, uh, wat we wel deden, mijn, vooral mijn schoonvader en ik, was allerlei holletjes in het bos aanwijzen. waar dan de kabouters woonden. Ah, ja, ja. Mijn schoonvader kon dat ook heel erg geloofwaardig doen, en, uh, u niet? Minder. Nee. Hij vond de opa natuurlijk sowieso interessanter ja, dan vader. Dat is ja. logisch. Dat hoort ja. ook zo. Het is de natuur der dingen. Maar ik heb toen geen sprookjes gemaakt. Nee. Hm. Hm. Waarom niet? Ik weet het niet. Ik, ik, nee. Ik maakte net een paar present-exemplaren voor ze klaar. En zei, nou ja, dat, ik had het graag toen gedaan, maar beter later nooit. Ja, Vandaar ja, later ja, sprookjes. Ja. Is, is de kiem van het uh, fantaseren en het uh, sprookjes vertellen... Is, is die wel in, u, in uw jeugd uh, gelegd? Nou, heb, heb, Je ja, was een uh, ziekelijk jongetje, toch? Ja, ja. met veel, uh, veel bronchitis mm -hmm. Toen deed ze alles nog met bed, bedrust. Ja. Tegenwoordig schoppen ze hier. Hè, zo gauw je dichter naar ben al die bed uit. Dat is <laughs> niet prettig. Maar je nee. geneest wel vlugger. Dat ja. moet ik toegeven. Ja. En, uh, dus ik heb heel veel gelezen toen. Er uh, speelde ook heel veel met vriendjes hoor. Die kwamen wel gewoon. Uh, monopolie en uh, weet ik veel wat. Maar, en, maar wat waren de helden toen? De, de, de literaire helden? Nou, ik, uh, literaire helden natuurlijk Jules Verne. 80.000 mijl onderzoek. met heel veel andere boeken ook. En, uh, dat was denk ik wel heel belangrijk. En ik las er ook al, wel, al vrij veel. En het sprookjes, sprookjes van Andersen. Mm -hmm. En dat waren toen natuurlijk spro uh, sprookjes die voor volwassenen geschreven werden. Ja. En uh, dat heb ik ook gedaan. Ik bedoel, er uh, zitten. Jullie moeten zelf maar uitzoeken hoeveel lagen erin zitten. Maar er zitten er in ieder geval twee in. Ja. Eén voor wat oudere kinderen. Een beetje slimme kinderen, zoals ik natuurlijk zelf toen ook was. En uh, zo vanaf negen, acht, negen jaar. En voor volwassenen. Ja, er, er is ook een soort, dan ga ik het misschien duiden... maar, maar uh, ook een soort, soort ja, verlangen naar een wereld die, die er niet is. Of, of... Ja, dat zegt u, dat die er niet is. Dan gaan we al. Als je in Japan bent... Uh, dan, dan was ik laatst uh, met mijn vrouw samen... Om naar, met een hele hoop andere maniakken... om allemaal naar de Japanse tuinen te kijken. Ja, naar bonsai Fantastisch, bonsai fantastisch in, ja. werkelijk fantastisch. Ja. En daar kom je langs heel rijke, goed bezette tempels... en goed bedrukte tempels... waarin zij gewoon de geesten van de natuur aanbidden. Oh, oh, oh. En, en dat zijn er 200 miljoen. En die zijn niet allemaal achter. Die maken allemaal machientjes die wij kopen. Dus... Dat is heel interessant. Dus daar heb je een cultuur, waarin een moderne cultuur... waarin gewoon geesten, de ja. kamis, de ja. normaalste zaak van de wereld zijn. Vindt u dat wij te weinig oog hebben voor, voor en oor ook en gevoel voor het, het, het spirituele hier in Nederland? Nou, ik denk dat dat uh, nogal meevalt. Ik denk dat Nederland uh, zou wel ietsje... Uh, maar zo'n programma als dit kunnen we nou niet al te veel prijzen, maar dat is wel heel goed. Ja. Ik denk dat er in we toch nog behoorlijk wat uh, belangstelling voor cultuur en spirituele mm -hmm. dingen is. Ja. Ook al wat te veel. Wat er aan zweefkeesboeken deze deze weken over de tafel, taf, over de, baan, de toonbank gaat, <lacht> is niet te beschrijven. Dus... Ja. Ja. Zijn het zweefkees sprookjes dit, vindt u zelf? nee. nee. Ik heb mij Juist als je zo'n genre als fantasy, en dat is dit natuurlijk, ja, ja. begeeft, dan moet je je een zekere discipline opleggen. Je moet het niet te gek moet, maken. Nee, ja, je mag het wel gek maken, maar die gekte moet aan zekere wetten voldoen. Ja, ja. Wat degene die dat natuurlijk heel mooi doet, is uh, de, de, de ontwerpen van uh, Harry Potter. Er uh, zijn ook wetten van toverij en ja, zo. Bepaalde ja. dingen kunnen wel en andere dingen kunnen niet. Gek, want je zou zeggen in de sprookje: je kan alles. Maar nee, dat is dus maar niet dat zo. is dus. Je moet wel kiezen wat er wel en niet kan. En je, hebt ook, je moet daar ook een beetje consequent in blijven. Dan, dat, je moet ook. Ja, je, je probeert toch de lezer zo gek te krijgen dat hij althans in dat verhaal, hm. meegaat in ja. dat verhaal... en moet geloofwaardig zijn. Dus nou, keer... in het begin van uw bundel waren er wel bepaalde verhalen... dat ik dacht, wat heeft die man gebruikt, zich? Ja, nou zoals ik al zei. Ik heb heel veel gelezen, dus ik weet niet of ik allemaal gebruikt heb. Maar... <lacht> nee, maar ik bedoel meer middelen. Oh, wordt ingenomen. Ja. Nee, ik, uh, ik heb één keer één uh, pijpje met hars gebruikt. Ja. Dat moet geweest zijn toen ik 23 was... Ja. En daarna is het er nooit meer van gekomen, want ik weet dat het was met een vriend samen. Ja. En toen hadden wij, hij had één harspijpje. Mm. en dat hadden wij dus inderdaad opgerokt. En wij moesten de haven van Langwier binnenkomen in Friesland. Ja. Ik weet niet voor de mensen die dat weten, dat is een ontzettend onhandig haventje. Dat is een heel. heel... Want dan moet je in één keer, dat is heel smal, ja. en dan moet je dus in één keer inkruisen. In en dan zijn wij dus drie en een half uur mee bezig geweest om dat haventje binnen te komen. Heel knap. En goed. toen was het meteen wat mij betreft afgelopen met, het, met de geestverruiming. Goed, goed nooit meer wat gebruikt daarna. Goed, dus allemaal bij het volle bewustzijn geschreven. Ga ze lezen. Het is heel leuk om te lezen. Later sprookjes, licht in de winkel, uitgegeven door Prometheus. Arthur Dokters van Leeuwen, bedankt voor uw komst. En ik hoop dat u nog meer sprookjes gaat schrijven. Wij gaan naar de 80 seconden. U weet het. Elke week geven wij een onbekend talent de gelegenheid om hier 1 minuut en 20 seconden te vullen. Ze staan in de finale van Get Your Jazz on Stage. Een wedstrijd waarbij het, het jazztalent van Nederland wordt uitgedaagd. Een optreden op een groot podium te regelen. De band Azure Hiptronics probeert het daarom 21 december Paradiso vol te krijgen. En vandaag spelen ze bij ons in een iets kleinere bezetting. De 80 seconden van Azure Hiptronics. Meneer, hebt heb was dat. Luciano, een driftkicker van Azure Electronics. Hartelijk dank. De band staat dus op 21 december in de kleine zaal van Paradiso. Voor kaartverkoop meer informatie uh, www.azurmusic.nl.nl. En houd de Opium Facebook pagina goed in de gaten. Want daar komen beelden, beelden van dit optreden. En een uh, interview met David de Drummer van de band. Heeft u ook een uh, talent in huis? Wilt u zelf of een vriend of een kennis of een familielid opgeven? Uh, opium de bus, onderweg naar een optreden. Deze week... Ja, Nienke Ruijmer, die is onderweg met uh, de, de voorstelling Het Gouden Ei. Want u weet, dagelijks rijden er tientallen busjes met cast- en crewleden... door Nederland op weg naar theaters en poppodia waar ze die avond optreden. Maar wat doen theatermakers en muzikanten allemaal als ze onderweg zijn? Daarvoor hebben wij de rubriek De Bus in het Leven geroepen. Uh, uh, samen met Victor Leu, Peter Tijman en Margot Dames... Uh, speelt Nienke Reumer in het toneelstuk Het Gouden Ei. En uh, ze is onderweg naar Zwolle, toch? Ja, klopt. Ja. Zeker. Ja, goedemiddag. Is, is, is, iedereen goedemiddag. Al, is iedereen aanwezig al in de bus? Nog niet. Nee? Uh, Margot wel, Victor wel. Peter pikken we zometeen op in Muiden. Ja, dus, dus de andere twee die zijn er al wel. Mag ik ze even horen om een idee te krijgen? Hallo? Ja, uh, zullen jullie even horen? Ja, hallo, goedemiddag. Ja, daar zit ik. Ja. ja, Victor ook op de <lacht> achterbank. Ik hoor het, ja. ja. Jullie gaan naar het Odeon, uh, de Spiegeltheater in Zwolle. Uh, ja. uh, waar waar, waar je nu, ben je nu? Ben je onderweg naar Muiden, dus eerst nu? Ja, we rijden nu eigenlijk net uh, uh, Amsterdam als uit. Ja, is het uh, druk ja, op de weg? Ga ja, je laten vertrekken? Nee, het gaat uh, goed. Ja, want je maakt het natuurlijk nog. Ik de te vieren ja, of zo, denk ik. Ja, hoe voelt dat? Zegt zij in het theater, terwijl andere mensen wellicht pakjes aan het uitpakken zijn? Ja, maar 5 december zijn we vrij. Oh, oké. Okay. Dus dat komt helemaal goed. Ja, ja. Wat, wat, wat doen jullie onderweg in de bus, Nienke? Nou, op de Heenweg. Uh, mijn collega's slapen veel al op de Heenweg. Ja, oh, gezellig. En uh, Ja, zichtbaar zeker. <laughs> en uh, Ik zit een beetje te lezen, ik kijk filmpjes of uh, op mijn laptop, zoiets op de terugweg uh, kijken we meestal met z'n allen de uh, West Wing. De serie waar we enorm in zitten nu. Ja. Dan gaan we met z'n drie op de achterbank zitten en kijken naar die serie. Als Peter ook in de bus zit, wat niet altijd het geval is. Ja. Dan proppen we ons met z'n vieren op de driepersoonsachterbank en gaan dan totaal geplet met z'n vieren naar die serie zitten kijken. Ja, en, en dat betekent dat de chauffeur waarschijnlijk af en toe een, een beetje moet omrijden. omdat de aflevering nog niet is afgelopen? Ja, soms komen we aan en dan moeten we per se een bepaalde scène nog afzien. Dus dat, totdat Roy zegt dat het nu echt afgelopen is. dat we eruit moeten. Maar <tom>, dan blijven we nog even zitten met z'n allen. Ja, hebben jullie ook een vaste chauffeur? Dus Roy heet die? Ja, we hebben Roy. Die is de chauffeur en alle... Roy is ons alles eigenlijk op het moment: ja. regelt ons eten en nou ja, alles. Heb je heb je onderweg ook nog over wat er nog beter moet in de voorstelling... of is dat inmiddels zo'n geoliede machine dat het niet meer nodig is? Nou, nee, daar hadden we, toevallig, uh, net over, hadden we het toevallig net over gisteravond. En dan we nemen we eigenlijk ook de voorstelling wel even door. Mm -hmm. Van de vorige avond of als er dingen op zijn gevallen. Nou, daar ja. hebben we eigenlijk nog best veel over. We pielen nog een beetje door aan details en dan, nou ja, ja, aan alles. Nou, pie piel nog even lekker door. Zijn er nog kaartjes vanavond in zwollen, dat je weet? Geen idee, Roy. Zijn er nog kaartjes vanavond in Zwolle? Weet jij dat? Er zijn, nog kaartjes er zijn nog kaartjes. U kunt er nog geen. Nanienke Reumer en anderen. Een goede reis en uh, dankjewel. Dankjewel. Het, het Gouden ei speelt nog tot en met 28 januari door het hele land. En vanavond dus uh, in uh, Odeon, de Spiegel Theater in Zwolle. Cornald Maas dan aan de telefoon. Goedemiddag, Cornald. Hey Hans. Vanavond. Vijf over half... 11, Nederland 2, opium, televisie, Arthur Dokters van Leeuwen. Hij zit nog aan tafel. Hij zei net goed dat er dit soort programma's zijn. Dat geldt ook voor opium televisie. Wat ga je doen vanavond? Nou, twee onderwerpen waar uh, jullie allebei van gevrijwaard blijven. En ik gelukkig ook, is de overgang. Maar daar is wel een boek over geschreven vorige week. Hormonoloog van ja. Dondon van de Hurk, die ja. we eerder vanmiddag hoorden. Mm -hmm. En uh, die heeft ook een voorstelling geschreven. Ze heeft heel veel vrouwen gesproken die daarmee kampen met dat probleem, zal ik maar zeggen. En daar is een vrij hilarische voorstelling uit voortgekomen, die binnenkort weer in de theater te zien is. En daarin gaat spelen, zowaar Nelleke van der Kocht. Die we vooral kennen natuurlijk als uh, presentatrice van Tussenkunst en Kitsch. Maar die gaat nu de planken op vanaf januari in deze voorstelling. Ja. En het uh, andere onderwerp is Erik van Muiswinkel. Uh, jij wordt volgend jaar 50 volgens mij. Ja. Klopt dat? Ja, hè? Ja. Nou, ik ook. En Erik van Muizenwinkel is het net geworden. Gaan we het samen vieren? De... Of, uh... Wat zeg je? Gaan we het samen vieren? Of, uh... Nou, we kunnen zoiets doen. Ik dus geloof dat jij in maartjaar denk ik, in juli dus er echt tussenin. Dan beter ook dan in de zomer. Erik dus. Ik kan uitvinden die het ja. al uh, op de dag dat Barack Obama uh, trouwens ook jarig is. En ja. die heeft daar een voorstelling over gemaakt die uh, onlangs in de premier ging. En tien jaar geleden heb ik hem geïnterviewd voor een uh, boek dat ik maakte op de helft over de dilemma's van de veertigen... En ik heb hem nu een aantal uitspraken van toen voorgelegd, om te kijken of wanneer je 50 bent, het leven nog net zo verrukkelijk en uh, inspirerend is als toen. En uh, het aardige is, onder andere aan die voorstelling die nogal goed is vind ik trouwens, uh, dat hij zegt 50 is eigenlijk het nieuwe 30. We gedragen ons niet meer naar onze leeftijd. Vrouwen bijvoorbeeld van rond de 50 lopen helemaal niet meer een bloemetjesjurk, nee. maar, maar door heel iets anders. We hebben een heel klein fragmentje van. Als vrouwen nu 50 worden dan krijgen ze van hun vriendinnen een neger cadeau en dan gaat het, dan, uh, maar het grote feest beginnen. Ja. Vrouwen van 50 zijn natuurlijk niet meer voor een uh, kleintje vervaard. Nee, dat, dat, kijk even om. Nee, ik zie wat ja, mappen. Uh, we gaan straks het Rembrandtplein op en dan, uh, dan uh, komt alles goed maar, waar, zou je hè? met mijn oma niet gedaan hebben. Nee. Goed, de record, we gaan, dat klinkt heel hilarisch. We gaan vanavond kijken, dankjewel. Dit voor Veselers. Oké, okay, een goede Sinterklaas. Ja, jij ook, dankjewel. Jo, hoi. Vanavond dus vijf over half elf op Nederland 2. Straks inderdaad, nieuws van half vijf. Uh, tijd voor het sportforum Langs Lijn. Vandaag gepresenteerd door Ronald Boterand. Wat ga je doen? Uh, we gaan praten met Dick Santony, die is van het Parool. Uh, Ton Gerbrands, die is uh, algemeen directeur van AZ. En de vaste gast Ton Boot. Geen familie, moet ik meteen bijzeggen. Uh, we gaan het <lacht> hebben over uh, de loting van het EK natuurlijk, want daar was iedereen uh, ontzettend ondersteboven van. Nou. Uh, Ajax, daar is iedereen al weken, zo niet maanden, Alweer ondersteboven Ajax. van. Ajax, okay. uh, nou, Ja, je ontkomt er bijna niet nee, aan. Nee, nee, goed, nou, uh, nou, uh, laat ik het dan gewoon kruif uh, noemen. Kruif ja. en verhaal noemen, geen Ajax meer. Ja? Oké, okay, goed. Dat uh, verder, alles wat er op uh, sportgebied gebeurt. De, de afgelopen ja. week. En nog live dingen schaatsen en uh, zwemmen. Fijn, dankjewel. Dat straks na journaal van half vijf. Volgende week de jubileemaatzendingen. Kom langs opium.avro.nl. Meld u aan. Tot dan. Opium. Avro. Radio 1. Het nos journaal.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 De oorzaak van de brand in Gorkum is nog onduidelijk. De politie sluit brandstichting niet uit. Tot zover de hoofdpunten van het nieuws. Het weer. Marco Verhoef. Op veel plaatsen klaart het nu eventjes wat op. De meeste buien beginnen langzaam weg te trekken. En dan is het uh, vannacht ook op veel plaatsen wel wat langer droog. Niet in het noorden denk ik. Daar blijft een enkele bui wel mogelijk. Temperaturen liggen vannacht tussen de 5 graden in het oosten en 7 in het westen van het land. Verder staat er nog altijd vrij veel wind. Die is uh, meest vrij krachtig, windkracht 5. Maar in het Waddengebied bijvoorbeeld kan het nog best hard... en misschien zelfs wel stormachtig waaien met windkracht 7 of 8. Dan morgen in het noorden buien. In het zuiden een poosje droog weer. Misschien een enkel uh, opklaring erbij, dus dat we de zon even zien. Maar later gaat het ook in het zuiden gewoon weer regenen. Dat zal in de loop van de middag gebeuren. Verder is de wind wel wat minder aan het worden. Maar op de wadden blijft het hard waaien met windkracht 7. Het wordt 7 tot 10 graden. Maandag gaat de temperatuur omlaag. Het wordt maar 5 graden. En ook dan hebben we buiig weer. Maar omdat het kouder wordt, is de kans op hagel of zelfs natte sneeuw groter aan het worden. NOS, NOS. Langs de lijn. Met Ronald Dood. Goedemiddag, welkom bij aflevering 9851 alweer. Uh, we hebben het Sportforum natuurlijk tot 6 uur straks. Uh, als u vragen daarvoor heeft, dan kunt u die meteen indienen. Sportforum En we praten erover met uh, Dick Sintony, Hij is van parool met Toon Gerbrands. Hij is algemeen directeur van AZ. En Tom Boot, de vaste gast. En we gaan het hebben over de loting natuurlijk, over... Uh, uh, Ajax, Kruif uh, en verhaal. Alles wat er verder op sportgebied gebeurde. En we hebben ook nog live sport vanmiddag. Er wordt geschaatst in Heerenveen. Sebastian Timmerman, kijk nu naar de 10 kilometer. En iedereen is in afwachting van de laatste rit straks. Het duel Sven Kramer-Jorrit Bergsma. Dat was een schitterend duel vorige week in Astana. Toen ging het op de 5 kilometer. En won Kramer van Jorrit Bergsma, de Nederlands kampioen op de 5 kilometer. Straks gaat het dus over de dubbele afstand over de 10 kilometer waar Bob de Vries al gereden heeft. En Bob de Vries deed het, uh, het goed. 13.03.41 voor de Nederlands kampioen schaatsen op natuurreis. Veel beter dan vorige maand, vorige maand bij de NK afstanden toen hij een beetje tegenviel. Goed deed ook Douwe de Vries het. Hij staat voorlopig tweede, 13.08.32. En dat is een dik persoonlijk record voor hem. En die marathonrijders zijn misschien nu al wel. Alhoewel, misschien nog even wachten om te kijken of ze nog naar de huldiging moeten. En dan is onderweg naar Assen om daar vanavond een marathon <laughs> nog te gaan rijden. Ja, dat blijf ik altijd mooi vinden met die marathonjongens. Ze doen het. Allemaal. Hebben ze Nesbitt... dan morgen nog wat? Uh, nee, ja, duizend meter. Ploegachtervolging wilden ze niet rijden. Daar hebben ze zich voor teruggetrokken, die mm -hmm. bam jongens, Dus dat niet. En de teamsprint zullen ze denk ik ook niet rijden. Dus morgen zullen ze een dagje gaan trainen, Saai, denk hoor. ik. Ja. ja, misschien nog wel uh, een lange training. In ieder geval uh, hebben we ook gekeken vandaag al naar de 1500 meter bij de vrouwen. En daar zagen we iedereen wust tweede worden. De Olympisch kampioene. Verloren het duel, rechtstreekse duel. Met Christine Nesbit Die stoven vandoor. In de eerste 300 meter. En Wust kon niet meer terugkeren bij Nesbitt. 68 is ook een hele goede tijd. Zo snel is het dit seizoen waar ook de wereld nog niet gereden. Tot dus vandaag. Totdat Nesbitt dat deed hier in Ereveen. Wust tweede op anderhalve seconde. Bijna. En Shikova wordt daar derde. 500 meter. Eén Nederlands op het podium. Bij de vrouwen Laurine van Riesse. Derde wordt ze daar, Jing Ju wint. En bij de mannen ook iemand op het podium. Niet Jan Smekens, ook niet Ronald Mulder... maar Jesper Hospes, een jongen uit Friesland... die uh, veel moeilijke jaren heeft gehad... maar niet tot de top wist door te dringen. Maar nu onder geleiding van Gerard van Velde... dat wel, wel lijkt te doen. In ieder geval stond hij met de derde plaats... voor de eerste keer op het podium van een wereldbekerwedstrijd. Op de 500 meter dus bij de mannen... waar Pekka Koskala wist te winnen. Er is nog meer live sport, want er wordt gezwommen in Amsterdam... de Open Nederlandse kampioenschappen. En ik hoorde net, ze zijn bezig dan de honden bij de Vlinder. Maar die moet al binnen zijn. Hebben van de tak? Nee, ze zijn nog niet binnen. Wel bijna. Yuri Verlinde in de strijd met Milorad Kavic en Yevgeni Korotiskin. Niet de minste dus. Verlinde als derde bij het keerpunt. Nu de laatste meters. Kan hij er nog voorbij komen? Hij gaat Korotiskin niet te pakken krijgen, denk ik. De Rus wint inderdaad in een tijd van 52-11. 52-37 voor Yuri Verlinde en Kavic 52 69, wel een mooie finale. Maar Korotiskin, de regerend Europees kampioen, wint dus van Verlinde. Zoals dat op dat Europees kampioenschap vorig jaar in Budapest ook al het geval was. Maar Verlinde toont in ieder geval nogmaals vormbehoud. Gaat het dus naar Londen. Dat wist hij ook al vanmorgen naar de series toen hij ook al net de tijd zwom die nodig was. Tijd voor vormbehoud 52-72. Vanmorgen 52-70 gezwommen door Verlinde en nu dus 52-37. En Juri Verlinde mag zich dus gaan opmaken voor zijn eerste Olympische Spelen. Hetzelfde geldt trouwens voor Sebastiaan Verschuren. Ook hij plaatste zich vanmorgen al voor Londen. Deed dat op de 200 meter vrije slag. zeer overtuigend. De tijd voor was 1.48 49 en voor schuren zwom 1.47 69 en dat was dus prima en de opluchting was toch wel daar want het is toch wel een hobbel die genomen moet worden en die kan je dan maar het beste zo snel mogelijk nemen. Dat deed ook Femke Heemskerk op de 200 meter vrije slag bij de vrouwen zij had wat meer moeite. Het was op het nippertje, ze had ook wat last van de maag, voelde zich niet heel goed, maar redden het toch 1.58 91. Geen spectaculaire tijd, zeker niet, maar het was goed genoeg voor vormbehoud en dus goed genoeg voor Londen. Dat was uh, het zwemmen. Uh, er is nog veel meer, want er is uh, eerder al uh, uh, andere dingen gebeurd. Namelijk, gehockeyd, dat is in Nieuw-Zeeland, dus dat is uh, diep in de nacht bij ons en heel vroeg in de ochtend. De Nederlandse hockeymannen zijn daar goed begonnen aan het toernooi om de Champions Trophy. De ploeg van bondscoach Paul van As won met 2-0 van Zuid-Korea. Take Takema en Billy Bakker scoorden voor Oranje. En Gerard de Groot praat met een tevreden bondscoach. Paul van As, de bondscoach, openingswedstrijd Zuid-Korea...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 Um, hoe ga je naar zo'n wedstrijd toe? Heb je gekeken naar de video, hoe Korea speelt, Zuid-Korea speelt, en ga je dat dan helemaal precies op papier zetten? Of laat je het ook een beetje over aan de jongens in het, in het veld? Nee, nee, nee, nee Geert, Die tijden zijn wel een beetje voorbij. Eh, inderdaad. Je hebt het, eh, je, al, elk, elk land bestudeert elkaar erg goed. Dat hebben wij ook gedaan. Dus wij wisten dat ze heel traditioneel wel heel ruim ook het opzetten, maar een beetje bovenmatig wel, uh, wel de dingen deden. Uh, en daarin uh, kun, je ze wel, uh, kun je ze wel verrassen. Als je dan net iets anders Doet. Dus we hadden daar wel uh, ons spelplan op, op aangepast, op dan op een gegeven moment op een hele speciale manier ze wel uh, uh, te pakken. En dat lukte ook uh, vrij goed. Ik denk dat we veel meer kansen hebben gecreëerd dan uh, uiteindelijk in de einduitslag uh, uh, naar voren is gekomen. Het is maar 2-0 geworden, maar we hadden toch zeker in de tweede helft één en uh, misschien zelfs twee erbij mogen doen, vind ik. Je zegt je hebt ze verrast, omdat ze natuurlijk ook naar jullie gekeken hebben. Iedereen doet dat, heb je ook net aangegeven. Uh, dan ontstaat er toch een beetje een saaie eerste helft daardoor. Want jullie wilden niet en zij wilden ja. niet. Nee, allebei wilden wel. Maar eh, eh, eh, eh, saai is een beetje wel. Eh, omdat je, omdat je eh, gewoon eh, niet eh, eh, gelijk prijs wil geven hoe je ze wil pakken. Daarom wordt het een beetje saai. En dat is eh, helaas is dat zo eh, in, het, in het hockey. Maar het valt ook wel weer mee. Eh, want eh, na een minuut of 15, 20 nee, in de eerste die helft, die die die helft. toen vond ik dat we echt wel ongelooflijk doorduwden. En dan heb je echt wel mooi. Maar ook gezien. En toen hadden we ze ook wel. Met als resultaat dat zij de tweede helft heel veel 1 op 1 zijn gaan spelen. Dan konden wij dus ons ritme niet minder makkelijk bouwen. Uh, en dat was fantastisch. Want dan konden we, als je, als je dat doet, maar. En wij trekken het veld breed, komen de inside, heel veel mooie diagonale uh, paasmogelijkheden en countermogelijkheden. En die hebben we gepakt. Uh, getuigend het goal van Billy met een fantastische aanval binnendoor over drie, vier schijven. Je ziet er heel gelukkig uit alsof je hele spelplan, het hele vooropgezette plan, punt voor punt is uitgekomen. Nou ja, dat is iets te veel Gerard, want uh, morgen ziet de wereld er waarschijnlijk weer anders uit zoals je weet. En ik kom je toch het hele toernooi tegen, dus ik ben voorzichtig met wat ik zeg. Maar uh, uh, uh, ja, het, uh, het, het heeft toch wel uitgepakt zoals we hadden gedacht. En dan hadden we een beetje hadden gepland. En, uh, en wie je bent blijft afhankelijk natuurlijk van de individuele klassen en kunde ook van spelers. Uh, dus dat blijft ook. En uh, niet iedereen haalt dus een toekomst. Topniveau, maar een aantal gelukkig erg sterk. Waaronder Billy Bakker en Teun de vond ik ook goed. Maar Billy vond ik ook goed. Takema vond ik goed. Dus een aantal echt waren echt, uh, echt ook alweer sterk. En die heb je ook nodig. Dus ik ben wel heel erg afhan afhankelijk van die jongens hoor. En heb je al wat bedacht voor Duitsland? Want Duitsland won ook vandaag met uh, 2-1 van Nieuw-Zeeland. Dus... Morgen is Duitsland een wedstrijd waarin je de stap al naar de halve finale of naar de finale pool kan zetten. Ja, inderdaad. Uh, het spelplan heb ik al, want anders zou ik hier niet zo rustig met jou kunnen praten, want dan had ik meer huiswerk moeten doen. Maar dat hebben we allemaal voorbereid en Duitsland hebben we zo vaak bestreden uh, dat wij uh, inderdaad uh, klaar zijn uh, voor morgen. En dat zijn Paul van As. Hij is de bondscoach van de hockeymannen, die met 2-0 van Zuid-Korea wonnen in de eerste wedstrijd om de Champions Trophy. We gaan eens kijken bij Sebastian Timmerman. Is Bucko al binnen? Ja, Omar Bucko is binnen. En de wereldkampioen op de 1500 meter heeft met 13 55 toch een hele nette en degelijke 10 kilometer erop zitten. Ploft nu neer op het, uh, de reling zeg maar, aan de binnenzijde van de baan. Zo'n oplaaskussen daar. Maar het was uh, wat ik zeg een degelijke nette 10 kilometer. Hij is toch meer 1500 meter rijden geworden de laatste jaren wereldkampioen. Op die afstand. Maar nu is hij toch bijvoorbeeld sneller dan Sven Kramer was een maand geleden bij de NK afstanden. Hij was niet snel genoeg om Bob de Vries van de eerste plaats af te rijden. Bob de Vries blijft dus 1. met zijn 1303-41. Tweede nu Bukku. Derde staat Douwe de Vries. Het ijs gaat Weer worden verzorgd. En daarna nog twee ritten. Eerst Alexis Comtein uit Frankrijk tegen de Nederlandse kampioen Bob de Jong. En in de laatste rit Sven Kramer tegen Jorrit Bergsma. Langs de lijn Sportforum. Meningen en analyses over de sportactualiteiten. Met vanmiddag als gasten Dick Sintony. Hij is van het parool Toon Gerbrands. De algemene directeur van voetbalclub AZ. En de vaste gast natuurlijk Ton Boot. Uh, we beginnen met het moment van de week. Dick Sintony uh, is uh, nieuw volgens mij bij dit forum. Uh, dus laten we maar met hem beginnen. Bij dit forum wel ja. Ja, een um, ja, zeer trieste moment. Uh, Gregory Halman. Um, die uh, afgelopen week um, daar is, uh, afscheid van is genomen. En... Um, ja, heel kort. Een groot verlies voor de Nederlandse uh, topsport. De kreeg ik in handen. Ja, de honkballen kregen er in ja. handen. En um, ja, zeer, zeer triest. En, uh, en uh, ja, heel triest ook voor de uh, voor Nederlandse honkbal. Een Nederlandse topsport. Ja, hij is vermoord, hè, dacht ik. Ja. Ja. Ja. Tant Rebans. Ja, ik reed terug in de auto uh, afgelopen woensdag. En toen hoorde ik een berichtje dat uh, GroenLinks... Uh, erop tegen was dat als wij het Olympische Spelen binnenhalen in 2028... dat er wat sprake zou zijn van belastingvoordeel... en zelfs het uh, gebruik van speciale rijstrook op Olympische Spelen... dat dat in Nederland niet zou kunnen en mogen. En uh, ja, ik denk dan uh, waar een klein land echt klein in kan zijn. Want ik heb heel veel Olympische Spelen meegemaakt. Uh, in, in Beijing werd zelfs de helft van het verkeer uh, op kenteken stilgezet. Uh, ja, als we dat soort dingen al hebben... dan kunnen we beter niet het Olympische Spelen binnenhalen... Want de sport wordt we binnenkort weer gebruikt om obesitas op te lossen. en om ons iedereen te laten bewegen. en alles wat je kan bedenken. Maar dit zijn echt dingen. dat ik denk van ja. Uh, Bolhuis heeft er overigens goede dingen over. Die, die begreep het ook allemaal niet zo goed. dat dit uh, aan de hand was. Maar ja, als we dit in het buitenland gaan vertellen. dan hoeven we ons ook niet meer druk te maken. over Lumpspel 2028. Ja, jij kreeg ook een gevoel van. hé, hey, dit heb ik eerder gehoord. toen het, EK, uh, of het WK in Nederland en Melkje aan de orde was. Uh, kijk, op dat klopt. manier, hè? Ja, het is, kijk, het zijn wereldorganisaties. Kijk, en als het alleen in Nederland is, dan begrijp ik een aantal zaken nog wel. Maar als je, ik heb de Wereldvolleybarwond meegemaakt. Ja, daar gaan hele andere principes gelden. Uh, dus als je mee wilt doen op dat toneel, dan moet je ook groot zijn. En uh, die twee weken we hebben tegenwoordig spitstroken. Dan kruis je ze af en dan doe je de vijf ringetjes op. En dan is het ook klaar. En dat scheelt je ook trouwens de infrastructuur. Want dat is de reden waarom die landen het allemaal op die manier doen. En uh, ik hoop echt dat de rest van de regeringen hier echt... Uh, tegenstemt en echt duidelijk maakt dat we alleen spelen willen binnenhalen... en als dit soort dingen niet geregeld kunnen worden, kunnen we beter stoppen. En als we deze coalitie houden, dan hebben we natuurlijk in 2028... Uh, minstens vijf banen aan elke kant, hè? Ja, nee, <laughs> we mogen enigszins weer wat harder gaan rijden, dus het is allemaal weer wat ruimer. Maar ja, uh, dat dit soort dingen naar buiten komen... Ik bedoel, dit wordt vaak vertaald uh, bij zo'n IOC en dan denk ik, ja... Uh, als iemand daar iets van mij over gaat vragen... dan uh, kan ik ze alleen maar gelijk geven dat ze misschien naar andere landen gaan. Ja. Tom Boot, kan jij je moment in 20 seconden vertellen? Ja, ik moet er zo ja. snel. Ja, ik wou net even straf. zeggen, misschien bestaat GroenLinks <laughs> niet meer, hoor. Nee, de wereldkampioenschap handbal voor vrouwen is er in Sao Paulo. En Nederland heeft best een aardige ploeg. Kan zich plaatsen, misschien voor de Olympische Spelen. En hebben de, die ploeg helemaal opgebouwd op uh, Papendal. Dat vind ik heel erg leuk. En ik bedacht misschien... Ligt het aan de vrouwen, want ook het vrouwenvolleybal heeft dat eigenlijk gedaan. En denk eens aan die waterpollenploeg. Nou, dit was mooi kort. Uh, dat moest omdat uh, er wordt gezwommen. 200 meter schoonslag. Lennart Stekenburg is een van de deelnemers. Bov van de Tak. Ja, op jacht naar een Olympisch ticket, Lennart Stekelenburg. Dat haalde hij niet gisteren op de 100 meter schoolslag. Nu dan een poging op de 200 schoolslag in een race waarin ook Michael Jamieson zwemt. De nummer 5 van het wereldkampioenschap uit Groot-Brittannië. En die heeft richting het keerpunt van de 150 meter toch een behoorlijke voorsprong op Stekelenburg. Die niet eens als tweede ook gaat aantikken op 150 meter. Op de derde plaats nu Stekelenburg, 1'37,78. En dan zal hij flink moeten doorgaan. Op die laatste 50 meter Stekelenburg om de Olympische Limiet te zwemmen. Want die staat op 2.11.39. Lennart Stekelenburg, de laatste 25 meter van zijn race. Jamieson gaat hij absoluut niet meer achterhalen. De Brit heeft een ruime voorsprong. Die gaat de race winnen in Eindhoven. Maar wat doet Lennart Stekelenburg? Moet ook nog knokken voor de derde plaats met Akos Molnar. Die gaat hij misschien nog pakken. Maar wat wordt de tijd van Stekelenburg? Hij moet dus zwemmen 2.11.39. En dat lukt hem bij lange na niet. 2 13 -08. En zo kan Lennart Stekelenburg nog niet zeggen dat hij erbij is volgend jaar op de Olympische Spelen. Hij zal zich ongetwijfeld nog wel gaan plaatsen later uh, in uh, dit seizoen. Want er zijn nog twee kansen bij de Swim Cup in Amsterdam in maart. En bij de Swim Cup in Eindhoven in april. Maar uh, Lennart Stekelenburg dus nog geen Olympisch ticket. En wij gaan verder met het sportforum hier. Um, het Nederlands Elftal, daar beginnen we mee. De loting van het EK. Groep B hebben we geloot. Duitsland, Denemarken en Portugal in een iets andere volgorde. Een zware loting, volgens de bondscoach ook Bert van Marwijk. Ik zeg, je kunt het niks aan veranderen. En uh, het is ook een enorme uitdaging. Het is de zwaarste pool, daar is iedereen het over eens. Ik zag net, alle coaches moesten op de foto. Er was er geen één blij. Dus uh, ze hebben ook veel respect voor ons. En uh, het voordeel is dat je eigenlijk nu al... Wil spelen en gemotiveerd ben. En ook Wesley Sneijder heeft er zin in. Leuke wedstrijden, en die, als je kijkt naar Poel H, ja, daar, daar, daar wil je ook niet in zitten. Misschien om, om dan wel een ronde verder te komen, maar niet als je kijkt naar, op basis van de wedstrijden die je speelt. Je speelt toch op het hoogste podium, je speelt uh, op een EK, en dan wil je ook mooie wedstrijden spelen. En ik denk dat we met, uh, met deze proeven gewoon een hele, mooie, hele mooie wedstrijden getroffen hebben. Wesley Sneijder die wil dus niet een poel A. Daar zitten Polen, Griekenland, Rusland en Tsjechië. Ja, dat is een wat mindere uh, poel uh, lijkt het. Uh, maar ja, moet, je, moet je erg bang zijn voor een poel des doods, Dick Sintry? Nee, daar moet je helemaal niet bang voor zijn. Dat, uh, ik, vond, uh, ik vind het mooi, de sportman Wesley Sneijder, die zegt van... Uh, ja, kijk naar de namen in poel 1. En dan wil je eigenlijk ook niet op een EK. Nou, dat vind ik een... Uh, ja, daar hou ik wel van, die grondhouding. Je, als je Europees kampioen wil worden, en dat willen ze... dan moet je van iedereen kunnen winnen. Dan moet je ook niet zeuren over een poel. Dan ja, het, is zo, als je, als je, het heeft inderdaad te maken met je doelstelling. Als je in ieder geval zegt, ik wil de top 4 komen van zo'n toernooi... en dat, dat, dat wil Nederland, dan maakt het eigenlijk niet zo gek vanuit uit... de je loopt. Kijk, als je naar Denemarken bent en je denkt, van, ik wil nog één rondje verder komen... en dus dat kan het net uitmaken of je net een goede ploeg erin uh, in treft. Maar een, een ploeg als Nederland die dus ambities heeft... ja, je kan ook zeggen, van, dan ben ik Duitsland kwijt... dan kom ik dan voorlopig niet meer tegen... en ik elimineer er ook nog eentje die redelijk kan voetballen. Dus als je, als je top 4 ambitie hebt... Dan maakt de poolendeling niets uit. Waarom heeft de pers dan altijd zoveel belangstelling voor die eerste loting? Want daar wordt een ongelofelijke heimel van gemaakt door iedereen. Ja, ik, ik, ja, het is natuurlijk heel interessant. En er zit ook een kleine kans in dat je het niet zou redden. Ik bedoel, en zo benadert de pers dat dan een beetje. Van ja, stel ik een slechte. Maar ja, dan, heb, dan had je het ook niet gered om de finale nee, te halen. Dat, nee, dus vanuit alleen maar de topsportprincipes kan je denk ik gewoon zeggen ja. Dan hoor je gewoon die pool door te komen als je die top 4 ambitie minimaal hebt. En dat, dat, dat heeft Nederland. En uh, ja, start je slecht, uh, worst case, daar gaat iedereen zich nu mee bezighouden. Stel dat ik uh, de eerste wedstrijd uh, win of gelijk speel of iets anders, dan wordt het een lastige pool. Ja, topsport gaat altijd over lastige zaken. Dus, uh, maar over die loting, ik, ik kon er zoveel gek van mee. Wij starten als AZ ook met uh, PSV de eerste keer, Twente uit en Groningen te repareren. Nou, dat wordt nogal lastig, maar ja. Uh, je moet ze spelen. En uh, als je je rug hebt en je doet het goed, dan maakt het ook weer uh, mooi. Dus. Ja. Er zijn ploegentonboot die wel eens uh, uh, langzaam willen opbouwen. Uh, uh, uh, is dat nog van belang voor Loting? Ja, ik, ik denk het niet. Ik, die pools zijn uh, ja, zo sterk dat op voor opbouwen uh, is geen sprake. Hè? En wat me wel opviel net van Bert van Marwijk. En ik ben zelf ook coach en ik vind hem steen goed. Maar dat hij zegt: nu zijn we dan ook gemotiveerd. Je bent te... altijd gewoon ja, vinden, Dat je. denk ik dan eigenlijk hoor. En als men die doelstelling heeft om uh, Europees kampioen te worden, precies wat Toon zegt, dan maakt het niks uit. Hè. En het leuke is dat de bondscoach van Duitsland, Leu, zegt: Nou, Nederland is wel favoriet. En Wesley Sneijder zegt ook, Nederland is favoriet. Dus we worden zo Europees kampioen volgens mij. Ja, er zijn natuurlijk ook, zoals Julie Mulder gisteravond, Dick Sintenny, die zegt... degene met wie je doorgaat in de pool, die kan je pas in de finale weer treffen. Dus het kan alleen maar gunstig zijn. Ja, want we gaan er wel vanuit dat Duitsland een end kan komen op het toernooi. We hebben gewoon een uitstekende ploeg. En uh, ja, dat was anders dan het laatste, laatste toernooi. Uh, dat je ja, die tegenstander uit je pool ja. zeg maar in de halve finale alweer tegen zou kunnen komen. En dat is inderdaad nu uh, pas in de finale. De loting in de andere groepen. Uh, we hadden die groep A, Polen, Griekenland, Rusland, Tsjechië. Uh, dat wijkt wel heel ver af van, uh, van de groep van Nederland natuurlijk. Ja, maar ik, ik heb nog mijn dikke advocaat. Die heeft bij ons ook heel goed werk verricht. Dus ik gun hem daar ook wel weer dat hij uh, dan gewoon verder komt. En... Uh... Ja, kijk, nog even één ding over, over die loten. Kijk, Het is zo dat zo'n pool met Duitsland, wil ik nou even iets over zeggen... zelfs met een nederlaag tegen Duitsland, kan je dus doorkomen. Ja. En dat gebeurt je in de kwartfinale, en halve halffinale niet. Dus wat dat kan je ook zeggen, ja, als dat een keer gebeurt en het gebeurt daar... nou ja, dan kom ik toch nog waarschijnlijk een heel eind. Dus, ja. uh, maar de pool is inderdaad, ja, zeg het maar, de kampioen en de, de tweede zal wel terecht zijn... En de rest, dat kan soms een beetje van loting afhangen. Ja. Over Duitsland wordt natuurlijk altijd een heleboel gepraat. Maar Portugal is voor Nederland wel een hè? Nou, ik weet niet of het angstkeker is. Want het is al zoveel jaren geleden. Het type voetbal ligt ons niet erg. Want het wordt natuurlijk rammen geblazen en rode kaarten. Dat uh, kennen we ook wel. Maar volgens mij is Portugal toch wel de dark horse. hoor, Want ze hebben de beste voetballer van Europa. Hebben ze in het midden. En de rest kan ook wel aardig spelen. Dus ja, Portugal is uh, misschien zelfs. Ja, niet zoals Duitsland en uh, Spanje en Nederland. Een van de favorieten voor het Europese kampioenschap. Voor jou? Voor mij, ja. ja, ja. Uh, Dick, voor, voor jou? Ja, zeker. En Nederland heeft het uh, niet alleen uh, afgelegd tegen Portugal. op de laatste twee grote toernooien. maar ook clubvoetbal. Heb ik altijd het idee dat, dat die Portugezen. ons altijd net uh, even te, te slim ja, te zijn. Er zitten heel veel Brazilianen tegenwoordig in het Portugese clubvoetbal. Hè? Ja, en die, uh, die worden dan heel snel. Uh, Genaturaliseerd, hè, zoals, dat, uh, zoals dat heet. je hebt snel een, een, een, een paspoort, uh, een Portugees paspoort. Ja, en dat, dat, dat voetbal, uh, het is een, een mooie combinatie van, uh, van uh, techniek en hardheid. Ja, en Wij hebben, het er, wij hebben het er gewoon heel erg uh, lastig uh, mee. En Denemarken? Ja, niet te onderschatten, want die zijn in die pool met, uh, met Portugal. In de kwalificatie zijn ze in eerst... de eerste ga je boven ze... Portugal. Ja, de ja, ja, En ze hebben die laatste wedstrijd tegen Portugal ook uitstekend uh, gevoetbald. En uh, Mortel Ols heeft daar een, uh, een, een, een heel hecht, uh, een soms ook sprankelende ploeg van, uh, van uh, weten te maken. En die zijn echt verder dan, dan vorig jaar, twee jaar geleden op het, uh, op het WK. Toen we ook uh, bij Denemarken in de pool zaten. Ja. Um, Toon, je had het al over, uh, je bent voorstander van Rusland uh, omdat het advocaat er zit. Um, groep C, Spanje, Italië, Ierland, Kroatië. Wie zijn de twee landen die volgens jou daardoor gaan? Uh, ja, nou goed, Spanje is een beetje uh, open deur. Ik denk dat iedereen wel door heeft dat dat een ploeg is die uh, ja, voor, voor de titel gaat, uh, gaat strijden. En uh, ja, uh, dat, voor de rest zitten een paar ploegen bij. Ja, ik, ik vind Kroatië ook altijd hele creatieve spelers. Die worden ook vaak onderschat. Wij zijn uh, echt de balsportnaties, uh, met basketbal, met, met, met volleybal, met, met voetbal. Dus dat, is altijd, dat vind ik altijd hele linker ploegen. Maar ja, iedereen gaat misschien gokken op Italië. Dus ik, ik vind dat een beetje moeilijk om, om, te, om te zeggen... En uh, ja, goed. Je ziet ook, er zijn niet echt meer kleine ploegen bij. Het is zo dat je uh, echt makkelijk... makkelijke. Uh, een paar jaar geleden was het Griekenland dat plotseling vanuit ja, het niets Europees kampioen ja, werd. Ja. Echt en Denemarken niemand, ook. Niemand op gerekend. En Denemarken, Denemarken ook echt. toen in Nederland uh, ja. verslagen werd. Nou ja, ja. En, en je ziet dus, kijk, ik denk dat Nederland misschien niet uh, een aantal hele goede individuen, maar echt goed in teamsport is. Dus het beste team kan het winnen van betere spelers. En uh, dadelijk onze kracht over het algemeen, dat, uh, dat we het op die manier proberen te redden met elkaar. Dus ik, uh, ja, ik, ik vind het heel interessant worden. Maar ja, een paar landen, Spanje door, uh, Nederland door, Duitsland door. Dat, dat is dan denk ik wel uh, Rusland door. dat krijg mooi mooie kwartfinales allemaal. Ja. Heb jij al helemaal verdiept in Oekraïne, Zweden, Frankrijk en Engeland, Tom Bad? Jawel. Kijk, we hebben over Pool B, Nederland. Net over Spanje en Italië. En ook Groep D spelen Frankrijk en Engeland. Dus in elke pool zitten wel twee favorieten, zal ik maar zeggen. Ja, en met een lastige tegenstander erbij, Groep D. Nou, Zweden en Oekraïne. Oekraïne thuis, dat lijkt me toch niet zo makkelijk. He? En als ik nog even terug mag komen op Pool A, want dat is ja? de zwakste, zeiden we. Polen, Griekenland, Rusland en Tsjechië. Maar het is ook misschien wel de leukste, omdat het bijna allemaal gelijkwaardige ploegen zijn natuurlijk. He? Het is niet te voorspellen wie daar... Kijk, Dick Advocaat was al blij, maar hij moet er toch nog even doorkomen. Uh, Dick Sintony, Garkov um, is de plaats in Oekraïne waar het... Uh, Je gaat me <laughs> toch niet vragen waar dat ligt. <laughs> hè? Nou, ik heb nou, nee, van de week nou. gehoord 2400 kilometer hier vandaan. 31 uur rijden vanuit Utrecht. Nou, ja, dan weet ik alles. Uh, maar, uh, ja, uh, de fans. Uh, wat, wat, wat gaat er gebeuren straks? Ja, ja, goed. Ja, we hadden het er vanmiddag natuurlijk ook nog even over. Kedansk uh, was de andere mogelijkheid. Ja, dat had natuurlijk, dat was, geloof ik, 1100 kilometer van Nederland. Ja, dat, dat zorgt voor een uittocht waarschijnlijk weer voor, die, voor de wedstrijd. De, hè, mensen met de auto uh, die kant op. Ja, en dit, het is allemaal. Ik heb geen idee hoe. Dit wordt we het... echt camping zoeken. <laughs> ja, nou, nou, ja. we hebben daar gespeeld met AZ. Tegen, toen we tegen Metalist ja, moesten spelen voor de Europa Cup dit jaar, we hebben ook in het stadion gespeeld waar Nederland moet moet spelen. En uh, ik zou zeggen, daar is niets te beleven. Uh, er is geen hotel te krijgen. Het zijn slechte wegen. Het is een mooi stadion. Maar vertel goed, vertel dat, eens wat uh, van die wegen, want, want dat schijnt het nou, grootste schrikbeeld te zijn ja. daar. Nou, ze zeiden dat het nogal verbeterd was, maar als je dat in Nederland doet... dan komen er absoluut kamervragen over, over dat waren <laughs> Dus allemaal hobbels en uh, andere ja. zaken. Maar het was verbeterd, hadden ze gezegd. En uh, ja, er is niets te beleven. Dus ik kan me voorstellen, want ik, ik las ergens in de krant dat ze een camping-eilandje hadden bedacht. Maar dat is ook echt voor mij het enige, want er is geen hotel... Dus er waren, toen we zelf moesten gaan onderzoeken, een paar hotels... dan moesten snel eentje boeken. Want anders konden we onze eigen ploegen niet deze gaan zitten. Dus, nou, en wij hebben natuurlijk beleefd dat we terugvlogen... en dat er uh, geen uh, hoe het, kerosine was. Dus we hebben daar een paar uur gestaan. En toen konden we voor 200 liter kerosine krijgen. Bulgarije vliegen weer naar beneden. Dat werd een halve rel. De ambassade heeft ze nog gemeld om excuses aan te bieden. Maar de eigenaar van die voetbalclub was ook eigenaar van het vliegveld. En ik weet niet of dat met de 1-1 te maken had die wij daar speelden... Maar, uh, er was niemand bereid om te helpen. Op dat nee, uh, verwachten we nog supporters rellen? Want, want dat is daar, uh, denk ik, uh, zo nou, afgelegen. <laughs> daar? Ja, nou, zeg als ik maar. zag hoeveel politie er was, dan uh, denk dat ik dat, ze dat helemaal de kop in drukken. Dat zijn ouderwetse toestanden van uh, zeg maar 40 jaar geleden hier dat de cordons om zijn veld staan en dat allemaal de kiem wordt gedrukt. En ik zou het denk ik ook niet proberen daar. Oké, okay, we hebben het over de loading genoeg gehad. We hebben nog één minuutje en dan gaan we even naar Sebastian Timmerman, Bob de Jong. Bob de Jong staat in de baan, in de buitenbaan. Fluitje klinkt van de starter van dienst van deze uh, 10 kilometer bij de mannen. En Bob de Jong gaat het in de één na laatste rit opnemen tegen Alexis Contin. Die rit uh, gaan we natuurlijk verder volgen straks in het NOS-journaal... en in het volgende uur inzet. De 13.03.41 van Bob de Jong voor Contain en de Nederlands kampioen op de 10 kilometer en de oud-Olympisch kampioen. Laten we dat niet vergeten. 35 jaar uit Kudelstaart. Bob de Jong schudt zijn benen los en gaat dus zo beginnen aan zijn 10 kilometer. En dit is het einde van dit uur. NOS langs de lijn. We zijn terug met het sportforum na het uh, NOS Journaal. Van, dat is om ongeveer 10 over 5 afgelopen. Tot zo. NOS Langs de Lijn Op 1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 E-matching. Online dating, alleen voor hoger opgeleiden. E-matching.nl, durft u het aan? Ja, spaar nu één jaar vast met 3,25% rente. Ga naar regiobank.nl Vijf uur. Dit is Radio het, het NOS Journaal. Mark Visser.